De koeplegers sloten vannacht een akkoord met het regeringsleger en keren terug naar de barakken. De afgezette interim-president Cavando kan daardoor terugkeren op zijn post. Buurlanden hadden aangedrongen op een einde aan de staatsgreep. In Los Angeles is de noodtoestand afgekondigd vanwege het grote aantal daklozen. In twee jaar tijd is hun aantal met 12% gestegen. Tienduizenden mensen leven op straat. Dat komt doordat er bijna geen betaalbare huizen zijn en er te weinig noodopvang is. De burgemeester van Los Angeles wil dat er onmiddellijk 100 miljoen dollar vrijkomt om de daklozen te helpen. Huizenbezitters lenen weer meer dan ze aflossen, meldt het CBS. Het afgelopen kwartaal steeg de hypotheekschuld van alle Nederlanders met een half miljard euro. De laatste jaren waren mensen vooral aan het aflossen, maar in de eerste helft van dit jaar trok de huizenmarkt verder aan. En daardoor werden er weer meer hypotheken afgesloten.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 Het weer, af en toe zon en een enkele bui. Het wordt 16 tot 17 graden. Morgen veel bewolking en soms wat regen of een bui. Het wordt een graad of 17. Dit was het... DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Oh, goedemiddag, Zandvoort. Daar is even weer. Jawel, het is woensdag. Het is vandaag 23 september. we weer hard, hè? Goh. Nou. Over drie maanden is weer alweer kerst. <lacht> nou, laten we daar in goddag nog maar niet aan denken. We hebben nog zoveel leuke dingen voor die tijd. En uh, nou ja, het is woensdag vandaag. Het is 23 september. En uh, we hebben de week net weer doorgezaagd. Ja, Ansela ze het nog aan het opruimen. En uh, voor de rest uh... ja, zijn we er weer gewoon. Hm. Ja, en wat hebben we natuurlijk weer vandaag? Hè? Nou ja, wat we altijd hebben. Muziek, lekkere muziek, veel. Uh, regio-nieuws, recept. 3-in-1. Uh, en het liedje van de Sidekick, jawel. Het liedje van de Sidekick, ja. Yeah! Nou, en ze heeft weer een paar prachtige uitgezocht, hoor. Oh, oh. Tjonge, jongen. Maar dat is het leuke van dat onderdeel, dat je gewoon ook dus muziek hoort... Die, waar je zelf niet op zou komen. Nee, liedje van de sidekick. En uh, vandaag is de keuze natuurlijk van Angela... en uh, die heeft weer een paar prachtige liedjes uitgekozen. Jawel. Bereid u maar voor op hele mooie dingen. Zeg maar niet wat, maar komt straks wel. En uh, nou ja, 3 in 1 hebben we vandaag ook. Hele mooie, lekkere, swingende. Oeh! Is het een swingende? Ja. Nou oh, niet helemaal. Nee, er zit ook een heel mooi nummer bij. Hele mooie ballad. Prachtig. Maar hij begint swingend. En dan krijgt we een gospel. Een soort gospel. En dan een bellet. Nou, wie dan wil je het, het enige tipje van de sluier is dat hij... de man van wie de 3-in-1 vandaag is... zowel met de Beatles als met de Stones gespeeld heeft. Nou... Ga je maar raaien. Eh, uh, raden. die, die, die, die, die, die. Nou, dan gaan we maar een plaatje draaien. Ja, lijkt me een goed plan. Het is uh, alweer zeven over twaalf, dus laten we gaan in. Het is Ellie Goldling. Het heet On My Mind. For Wakkerman met Still Alive en daarvoor Ellie Goldling met On My Mind. wel. <coughs> en dan nu? 3 in 1: 1-1. Ja, een, een. Billy Preston vandaag. Me through all this madness. Woman, don't you know with you? I'm born again. And don't you know with you I'm born again Ja, drie fantastische stukken van uh, Billy Preston. De man is uh, helaas niet meer onder ons. Natuurlijk ook een aantal jaren geleden overleden. Groot Hamilton-organist. gespeeld uh, onder andere als organist dan met Ray Charles. En dat was ook een van zijn grote idolen. Uh, Billy Preston. Ook bekend geworden door het werk wat hij uh, eind 60e jaren deed met The Beatles. Hij speelde mee op het album Let It Be en ook uh, speelde hij mee tijdens het legendarische dakconcert dat in januari 1969 op het dak van Savile uh, Row nummer 3 in Londen werd gegeven door Lennon, McCartney, Starr en Harrison en daar speelde hij elektrische piano en eh uh, ja, daarna is hij een solo. Hij heeft uh, toen de kans gekregen van de Beatles. om een uh, fantastische plaat te maken. Die hoort u ook in deze drie. Nee, hoor. eerst Running Around in Circles. En daarna That's the Way God Planned It. Een uh, prachtig liedje geproduceerd door George Harrison. En uh, ja, dat had hij dus omdat hij ook meegespeeld had bij de Beatles. Dus een beetje kennis met ze gemaakt. Kreeg hij ook de plaat, kans om een plaat te maken daar voor het Apple-label. En als laatste nummer het uh, prachtige liedje van. Uh, een CD die hij onder andere samen maakte met Sarita Wright. Of ja, Wright heet ze. De ex-vrouw van Stevie Wonder. En uh, daar was dit een van prachtige liedjes van With You unborn Born Again. Billy Preston. Dus een lekkere 3 in een vandaag. En uh, we gaan nog één plaatje draaien... en uh, dan gaan we naar het nieuws van uh, half één. Uh, nou, bijna iets over half één komt het uit. Het is zover het nieuwe album van uh, Keith Richards... van The Rolling Stones is uit. Prachtig album geworden. Uh, hij stond uh, afgelopen vrijdag... kwam hij op de, de ja, streaming uh, media, zal ik maar zeggen. Prachtig nummer. Cross-Eyed Heart heet de, het heet album... Er staan diverse stijlen op die ontzettend lekker zijn. Ik ga er een van draaien. En het heet Love Over Jewel. Keith Richards. You, Who's And squeeze me tight?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 liedje van het nieuwe album van Keith Richards. De rest van de Rolling Stones. En het is frappant, maar ook uh, een andere ex-Rolling Stone... heeft een uh, uh, nieuw album uitgebracht, Bill Warner. Maar ah goed, over straks meer. Het nieuws bij ZRM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Heb je hem gespot? De waterhoos die gistermiddag rond een uur of drie boven Haarlem verscheen. Het uh, moet een bijzonder en spectaculair gezicht zijn geweest. Een mooi plaatje van dit verschijnsel staat op dichtbij.nl. Een waterhoos is een, het woord zegt het al, uh, windhoos boven het water. Bij een waterhoos wordt het water als het ware opgezogen in de slurf onder de wolk. Ook langs de Spaarne werd de waterhoofd gezien, evenals boven halfweg. Vier auto's zijn gisterochtend tijdens de ochtendspits op elkaar gebotst op de A9 bij Haarlem. Uh, de vier voertuigen botsten door onbekende oorzaak achterop elkaar in de richting van Amstelveen. Of er mensen gewond zijn geraakt is niet bekend. De weg was door het ongeval gedeeltelijk afgesloten. De een droomt er al over en de ander heeft er nog helemaal geen voorstelling bij. Maar aanstaande zaterdag, 26 september, is het dan echt zover. Klokdag 12 uur opent IJsbaan Haarlem de deuren voor het nieuwe schaatsseizoen. In het openingsweekend is het schaatsen voor het speciale tarief van 1 euro per dag. Op zaterdag kun je tussen 12 en 4 schaatsen en op zondag... 27 september is dat tussen half tien en vier uur middags. En op zondagmiddag tussen twee en vier... zijn er gratis behendigheidspelletjes voor de jeugd... op het middenterrein van de ijsbaan... onder leiding van instructeur van Krassport... de schaatshal van Ijsbaan Haarlem. Dus voor de liefhebbers van, uh, van de ijzers... die kunnen uh, aankomend weekend weer aan de bak. Nou, ik zal ze uit het vet halen. Ja. <laughs> drie personen uit Haarlem zijn gisteravond met een lege maag in de cel beland... nadat zij een maaltijd bezorgde probeerden te betalen met vals geld. De drie, de drie, twee mannen van 18 en 19 en een vrouw van 22 jaar oud... bestelden laat op de avond eten bij een bezorgdienst... en lieten dit afleveren aan de Nieuwe Gracht. Toen de bezorger ter plaatse kwam probeerden zij bij hem af te rekenen... met een vals bankbiljet. Toen de man dit ontdekte, maakte het trio zich snel uit de voeten. Even later konden gealarmeerde agenten de drie in de buurt van de nieuwe gracht aanhouden. Het trio is ingesloten voor verhoor. De zeiler die zondagmiddag overboord sloeg in Zandvoort, is overleden, zo meldt de politie. Het gaat om een 63-jarige Amsterdammer. Na fluiten zou de man met meerdere personen aan het zeilen zijn geweest met een katemara. Met de toekomstige bewoners van het Prinsessenpark heeft de wethouder uh, afgelopen vrijdag symbolisch een begane grondvloerplaat gelegd. De oplevering van de woningen die intussen allemaal verkocht zijn zal naar verwachting aan het eind van het tweede kwartaal van 2016 plaatsvinden. Het Prinsessenpark is een groen plat en bestaat uit 22 woningen. De architectuur is stijlvol en traditioneel. En de witte gevels en veranda zijn in knipoog naar de typisch Zandvoortse bouwstijl van Belheer. Het nieuwbouwproject is gelegen aan de Prinsessenweg. Een van de laatste plekken in het centrum van Zandvoort... waar nog grondgebonden nieuwbouwwoningen mogelijk zijn. En tot zover de berichten. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ook vandaag draait het om buien. Maar tussendoor laat de zon zich ook regelmatig zien. Het wordt daarbij een graad of 17. Vanavond en komende nacht blijft het droog met een mix van wolken en opklaringen. De wind draait naar het Zuidwest en is matig tot vrij krachtig. En de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen schijnt in de ochtend af en toe de zon. Maar in de middag neemt de bewolking weer toe en kan er wat regen vallen. Bij een vrij krachtige Zuidwestenwind wordt het 17 graden. te grijden, de jong vol door de mark. Ze mij haar beiden en hij zoekt nog rust naar haar. Ze steen voor haar een hutte van pollen, lien en rijt. Zijn hand op haar schutte. Hij wordt mij kwaad en heid. Hier haast 500, verrode maatschappij. Ze laiden het onder, ze vielen haar en vrij. De zwarte oorlog kende, hij maakt soms op oorlogspaat, maar deze ijs was stenen. Als ze niet te klein en al hebben ze je jett, uit dit een doodsgekraaien is de richting van het veld. Uit hier haast vijftien. Het, het Nieuwe onderdeel in ons programma waarin uh, de sidekick, uh, de dame die met ons, uh, met mij en Charles uh, dit programma presenteert. Dus gewoon een, uh, een, een liedje mag kiezen, twee liedjes, elke keer na het nieuws uh, gaan we dat doen. Ja. En uh, dat is, uh, ja, dit was de kast. Ja, we... En uh, ik ga me niet aan de uitspraak van die titel wagen, daar begint ik niet om. <laughs> Eltsen Greens voorbij en dat is een liedje dat gaat er eigenlijk over dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt... Wat we doen, zeggen en uit, uh, uitvreten. De zon gaat elke ochtend weer op. En de wind waait elke dag weer. En gaat elke grens voorbij. Oké. Okay. Heel simpel. Nou, dat is mooi. Dat is, uh, dat is Fries, hè, toch? Ja. Ja. Ja, ja oké. Okay. Ja, ik spreek geen Fries. Ja, ik wel. Maar daar gaat het dus over. Wat we ook denken, doen, zeggen... Uh, het maakt allemaal gereed uit. Het wordt toch altijd weer een nieuwe dag. Kijk. Dat is nou eens een positieve gedachte, dames en mensen. Ja. ja. Dat is een typische gedachte. En, uh, positief. Positief. Ja. positief liedje. Ja, ja. en mooi. Ja. Hoor je deze prachtige muziek? Mm -hmm. Hoe mooi dit is. Ja. Mooi, hè? Lekker. Ja. Weet je wie dit is? Eh, uh, Nee. Vertel ja. eens. Het nummer heet 5 AM... Waarschijnlijk morgens om vijf weer opgenomen uh -huh. Denk ik Het is een uh, nieuw album Dat vorige week is uitgekomen Dames en heren uh, En ik hoop dat we dat ook weer terug gaan zien In de Vinyl 50 Want dit is zo'n verschrikkelijk goed album Zo ontzettend mooi uh, Het is van Dave Gilmore David Gilmore En je uh, kent oh. u natuurlijk allemaal van Pink Floyd hè? Ja. Oh, ik denk al een van de belangrijke mensen, samen met uh, Roger Waters van, uh, van Pink Floyd natuurlijk. En hij heeft een uh, nieuw album uitgebracht. En dat album heet Rattle That Lock. Of Lock, Lock. Rattle That Lock. Dit is zo mooi. Ik zal even mijn mond houden. natuurlijk Pink Floyd. En ik ga er een uh, ander stuk van draaien. Dit is gewoon even over. Oh, Achtig als filler. Zo'n mooie muziek. 5M. Maar we gaan de titelsong van het album er even achteraan gooien. Um, David Gilmour dus. Hun nieuwe album. Zijn nieuwe album. Rattle That Lock. En daarvan dus de titelsong. Nou, soms uh, volgens uh, sommige recente, het beste solowerk sinds uh, dat hij ooit gemaakt heeft. Uh, nou, dat kan ik niet zo beoordelen. Maar ik vind het wel een geweldig album. Ik heb het de afgelopen dagen een paar keer thuis ook lekker doorgedraaid. En, uh, en het, er staan fantastische mooie nummers op. Rattle Deadlock is uh, de titel van het album. En de artiest natuurlijk Dave Gilmore. Prachtige plaat. En uh, u luistert nog steeds de stand voor het lunch. Ja. En dit is de hoel. En die vragen zich af wie ik ben. Nou, ik ben gewoon Ruud. Maakt dat uit. Kom nou zeg. Dat wist je toch wel? Of dat hoor ik. Dat ik dat nog moet uitleggen. Nou, oké, okay, de hoeders. En who are you? Who are you? Peter Townsend, John Antwistle, Keith Moon. Ik weet trouwens niet of die hier al nog meespeelt. Want die is al een tijdje niet meer onder ons. Hè. Die Keith Moon is al een tijdje dood. Dus ik denk niet dat die hier meespeelt. Maar goed, dat doet allemaal niet te uh, zaken. Uh, het gaat gewoon om dat het een lekker liedje is. Ja, bijna zes meer dan zes minuten lang vroegen ze zich af wie ze zijn. Oftewel, hoe are you? Nou, ach... We gaan nu meenemen naar het uh, nieuws en het weer van 1 uh, van uur het NOS nieuws dan wel te verstaan. Nou, het nieuws komen we terug met een, een leuk liedje uh, vooruitlopend op de kerst. En, uh, <lacht> ja, echt. En uh, natuurlijk nog veel meer lekkere muziek. Het recept komt er straks nog aan. Het regio nieuws om half vee. En natuurlijk nog een liedje van de sidekick, strakjes na half twee. Nou. Genoeg om naar uit te kijken, denk ik zo. We hebben nog hele leuke platen voor u klaarstaan. Dus ik zou zeggen, geniet nog even van Darkmoor en Vivaldi's Winter. Gantische versie dit, hoor. Ja, we moeten ervan houden, maar het is wel ontzettend leuk. Mooi gedaan. Vivaldi's Winter dus in de uitvoering van Darkmoor. Tot uh, na het nieuws.